Maand. Het zou om honderden klanten gaan. Bij de hek werden de gegevens van miljoenen klanten buitgemaakt. Koophuizen zijn vorig jaar vrijwel overal duurder geworden. Gemiddeld bijna 30.000 euro, dat zegt het CBS. De duurste huizen vind je in Blaricum. Daar betaal je gemiddeld meer dan een miljoen. Een jaar eerder was Laren nog de duurste gemeente. Wie onder de drie tonnen huis wil... kan onder meer terecht in het Limburgse Kerkraden. Krijg je mij nog het weerbericht. Vanochtend trekken buien over het land. Soms zit daar hagel of onweer bij. Het wordt vanmiddag 5 tot 7 graden. En ook dan blijven er buien vallen. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Annemarie. Dan de filers. Rick weet waar ze staan. Even scrollen. H1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord. 26 minuten vertraging. A7 Hoorn Zaanstad bij Purmerend 38. En de laatste is A9. Alkmaar Amstelveen bij Velzen 42 minuten. Lidl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 Zomerweken. Luister en win, jouw vakantie naar de zon. Ja. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De is 5e ochtend. maar voor de 17e van februari. Hier. Het is inmiddels 2 over 7. Goedemorgen! En Taylor Swift nu. Radio 538. Ik denk dat we daarmee ook echt een uh, steentje hebben bij kunnen dragen aan de algemene sfeer. Oh, dit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 Swift, The Fate of Filia. Dit, dit, dit, dit is de 538 Ochtendshow. Om 5 over 7 op deze dinsdagochtend. Goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Nieuws voor vandaag. Ja, het aftreden van d er Nathalie van Berkel. Tenminste, ze trekt zich terug als kandidaat staatssecretaris. Uh, Albert Verlinde, die sprak zich daar gisteravond bij RTL Tonight ook over uit. En hij vond het nogal schandalig. Met name de post die ze deed op Instagram. Met daaronder een muziekje. Uh, even luisteren wat uh, Albert ja. daar gisteren ja. over te zeggen had. Nou ja, ze heeft de tekst zonder gezet... I never meant to hurt you. Zij heeft de muziek eronder geplaatst. Ah, dit is toch allemaal... Oh. terreur. En jij hebt de tekst van het Ik liedje. Heb... I never meant to hurt you. I never meant to lie. So this goodbye, this goodbye, so the op. erop. Nee, maar echt waar. <laughs> Dit is gewoon, je hebt gewoon gejokt. Ja, dat is Vrienden Albert Vlinde die ja. uh, daar nog een beetje boos over was. Ja, ze hadden het redelijk dramatisch aangepakt op Instagram. Ja. Om, ja, het, uh, om het, het kenbaar te laten. Ah, wat haalt. een dommigheid ook om op, op je LinkedIn dan te zetten dat je, wat was het, uh, dat je universitair geschoold bent terwijl je hbo geschoold, terwijl je de functie, ja, die had je toch ook gekregen als je, als je die opleiding niet had gehad nu. Dat denk ik. Dat is doodzonde. Het, ja. ja. En uh, ook het idee van, ja, dit gaat niemand ontdekken. Dit lekt nee. niet uit. Uh, dan veel kijkers van de Olympische Spelen vragen zich af... waarom Sandra Velsenboer en uh, haar zus Michelle een glazen vizier op hun helm hebben. Annette Gerritse, die legde gisteravond bij RTL toen uit, uit... dat het een vereiste van hun vader was. Jullie mogen gaan short trekken, maar dan wel zo veilig mogelijk. En dat komt eigenlijk um, omdat zijn zus, Monique Velsenboer... 30 jaar geleden, um, in de boring is gekrast en daar een dwarsleesie aan over heeft gehouden. Zo, ja. Dat voorkom je nog steeds niet met deze helm. Maar Jens van het Woud heeft ook een groot litteken op ja. zijn gezicht. En die heeft gewoon een schaatsen in zijn oh, fit gekregen. Ja, dat is uh, de Scarface, en noemen ja. ze hem ook. Die ja. die zijn zo scherp. Voor ja. door elke uh, halve race worden ze vervangen. Ook, maar, hè? Maar, dat moet echt, hè? Ze zijn ze continu aan het vervangen. Nou, als ze even herstarten of zo, krijgen ze meteen nieuwe. Ja. Ja. En dan worden ze geslepen en... geslepen en gedaan. Dat is levensgevaarlijk, ja. En maar daarom rijden ze met ze uit. Wat zeg je? Als klei je uit, natuurlijk. Moet ook wel, natuurlijk. Ja, maar dat het zo dat scherp is. Wel, uh, kut als het in je gezicht komt. En bij Lubach ging het over de bronzen race van Jorrit Bergsma. Arjen Lubach die vroeg zich hardop af hoe oud Jorrit Bergsma eigenlijk is. Caballetje Dierik Smit die had een paar fragmenten uit de race meegenomen... waarbij het voor kijkers nou ja, eventueel mogelijk is om te spotten... Aan, uh, na aanleiding van subtiele hints... wat de leeftijd is van deze Bergsma. Bergsma, 40 jaar inmiddels. Bergsma, 40 jaar. Jorrit Bergsma, 40 jaar oud. Wat knap van Jorrit Bergsma... 40 jaar oud. Hij is 40 deze man. Bersma, dat je dit op je 40ste kunt. Onwaarschijnlijk voor deze man. 40 jaar oud. Wat een 40-jarige nog kan dat dit mogelijk is op je 40ste. Als je op je 40ste brons kan winnen, Bersma is oor-categorie, maar wel 40 jaar oud. <lacht> Heel leuk heren. Goedemorgen en wat fijn dat je erbij bent ja. voor deze dinsdagochtend tijdens de zomerweken hier op 5 uur. Want dat zijn het. Ja, vandaag. Ga weer aan de slag. Hoppa. Maar doe dat dan niet. Nee, nee. Zonder een lach en de ochtend zo vind. Voor tijdens de naag. Ik kan me geen beter, met wij die haal. Hey Hé Rink, ik moest op de weg. Nou prima, 18 files en de file met de meeste vertraging op de A9. amsterdam Amstelveen bij Velsen, 42 minuten. Ja, we trekken wat buien over het land. Stevig exemplaren, lokaal met hagel en onweer en kans nee. op natte sneeuw. Het is een beetje onstuimig, met ook nog een stevige beste wind erbij. Temperatuur vandaag 7 graden maximaal. Maar goed, ik zei het al, het zijn de zomerweken op 5-8. dus maak je geen enkele zorgen over het weer vandaag in Nederland. Wij sturen je lekker op vakantie richting de zon. Zo dadelijk jouw kans op een zonbestemming uh, dat het rad voor je gaat bepalen. En dit is It's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 By the greens of the morning, with the sun, I rise up all and I'll try again. So I get. Kwart over zeven. Goedemorgen. Dit is de Vrijfdrechte show Dinsdagochtend. En uh, wij moeten het eventjes hebben over afgelopen weekend. Dat zijn we eigenlijk een beetje vergeten, Jelten. Maar uh, jij hebt natuurlijk afgelopen vrijdagavond heb jij je vuurdoop gehad. Ja, het live debuut als officiële carnavalsartiest. Absoluut. Ja, ik was uitgenodigd door uh, DJ Donny Daas op, uh, op de Grote Markt in, uh, in Breda. En uh, daar ging ik ook nog eens op primetime. Het stond daar echt ramvol. Om kwart over negen heb ik daar uh, mijn, uh, mijn liedje Urinoir mogen doen. Want even voor uh, de mensen die het totaal gemist hebben. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je het niet iedereen te beetje hebt. Iedereen, iedereen heeft dit merken, Maar jij hebt een, een plaatje gemaakt, een carnavalsplaatje. Uh, ja. Dat heet Urinoir. Zeker. Uh, dat, wat, een beetje als grap uh, is, dat, is dat ontstaan. Ja, een beetje als geintje. Ik had twee jaar geleden dat ik zes geiten op de gang gemaakt. En uh, toen dacht ik, ja, ik wil dit jaar weer iets. En toen kreeg ik een thema in mijn hoofd. Toen we in de kroeg waren met vrienden, van joh. Als je één keer naar de wc bent geweest, dan, ben blijf, je je je kent dat, dan blijf je gaan. Ja. Dus ik dacht, ja, dat is een leuk thema. Daar ga ik een liedje mee maken. Toen ben ik bij John Dirne langs geweest, wat echt een waanzinnige producer is. En die zei, nou, de vind ik lachen, gaan we doen. Want John Dirne, voor de mensen die hem niet kennen, wat heeft hij. Uh... Hij doet alles voor de toppers. Hij werkt ook bijvoorbeeld met, met Chesto, met Armin van Buren. Met, nou, echt, eigenlijk heel Nederland. De oh. alle, alle grote artiesten van Nederland maakt hij platen mee. Maar hij maakt ook af en toe carnavalsliedjes. Hij maakt af en toe. Nou, weet je hoe hij het omschreef, vond ik ook wel grappig. Um, hij... Afval? Nee. Nee. Nee. Nee. Nee, wat hij zei is, als je naar een parfumerie gaat... dan moet je elke zoveel luchtjes moet je even aan die bonen ruiken. Dan ja. ruik je toch even aan de koffiebonen. Hij zegt, dat ga ik met jouw plezier doen. <lacht> dat is een beetje die, die afwisseling weer. Dan ga ik gewoon weer even iets totaal anders doen. Ja, was even om zijn smaak te neutraliseren. Ik was even om zijn smaak te neutraliseren. <lacht> ja, ja. En ik denk wel dat het gelukt is. Het is een leuk plaatje geworden. Nou ja. luister even, maar als je het nog niet gehoord hebt... dit is de Carnavalsknijter van uh, Goat, zoals jij heet als carnavalsartiest. Wie is hier de baas? Ik weet het, het is mijn blaas. Puur, puur, puur in waar Als je één keer bent geweest Dan ben je de sigaar Nou ja enzovoort enzovoort leuk uh, leuk carnavalsliedje. Ja ik, ik ben er ook echt heel blij mee en vrijdag mocht ik, dus, uh, mocht ik dus optreden maar ik was best zenuwachtig want daar staat er denk ik zo'n 10.000 man zo. en uh, ja een hele line-up met allemaal artiesten en een DJ ja en op een gegeven moment sta je er achter het podium dus ik denk nou weet je ik doe nog een blikje bier eh? nog een blikje bier <laughs> nog een blikje bier en ik denk ja weet je dus toen zat ik er ook echt in. lekker in toen dacht ik, nou we, we gaan ervoor dus ja. ik ga dat podium op en die plaat wordt ingestart en je denkt echt te gek en ik tik nog een keer op die microfoon en ik denk die doet het niet nee. Nee, hij, hij, hij, hij, hij, oh, nee. Maar je hij zou niet gaan playbacken dus. Nou, ik zou het eerste stuk, dat zou ik sowieso live doen. Want dat is ook gesproken. Ja, ja. Um, en, en dat dus, dus, maar hij stond heel zacht, bleek. Oh. En ze hadden gewoon rekening gehouden met mijn zangkwaliteit ja. Dus hij stond heel zacht. Dus uiteindelijk hebben ze hem daar wel wat harder gezet. Maar uiteindelijk tijdens het zingen, godzijdank, deed hij het eigenlijk niet. Daar oh. ben ik heel blij mee. Waardoor het gewoon best wel aardig klonk. Ja. Want het kwam gewoon van het liedje. Dus was ja, het ja. En mensen vonden het leuk. Mensen hebben meestal aan hossen. Alleen waar ik niet op had gerekend, was dat die Donnie daarna zei. Want ik dacht ja ik ben klaar weet je wat, het zit erop ja. te gek ik doe mijn handen in de lucht ik hoor nog ergens wat applaus ik denk nou dit, ja. dit is goed gegaan toen zei hij en twee jaar geleden had hij deze ook nog zes geiten en die moest <lacht> je ook nog genoeg, genoeg. <lacht> toen mocht ik nog een keer dat is pijnlijk, ja, ja maar het was leuk waar zijn er beelden op. van er zijn beelden van die worden op dit moment omdat ja er wordt dus even gekeken hoe ze dat nou het beste kunnen <lacht> ja, ja. maar die worden geëdit en die staan als het goed is vanmiddag staan ze op de op de socials van van man. Ah, ja, ja, ja. ja geweldig ja wordt uh, ja, het is echt heel leuk. En het is een leuk avontuur om dit een keer mee te maken. Ja, zo'n ja. plaatje maken. En hij blijft wel hangen in je hoofd, hoor. Ja, absoluut, wees. zeker. Ja. ja, vinden we hem leuk? Ja, ik vind hem. leuk. Misschien wil je van de week acousies doen. <lacht> Een dat nou, vaak merk je dan pas hoe goed een liedje is. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar is dit, uh, want ik bedoel, dit is nu jouw tweede carnavalsplaat... Ja. is dit uh, een opmaat naar meer? Ja, natuurlijk. Ja, kijk, dit, je moet gewoon een ideetje hebben. En als dat er volgend jaar is, dan wil ik echt wel weer een plaatje maken. Ja, ik ja. vind echt lachen. Het is echt leuk. En er is ruimte, want de dikdakkers zijn gestopt. Wat zeg je nou? De dikdakkers. Ja, ja, van die cowboy en die basso. dat wil jullie zijn voor zijn. Ja, nou, die zijn gestopt omdat ze wilden stoppen op hun hoogtepunt. Oh. Nou, dus ja, nou. <laughs> dan moet ik dat misschien ook doen. Ja. Uh, maar zijn, het is toch wel echt zo'n grappige wereld, hoor, die carnavalsartiest Het ah, is heel grappig. Heel veel gasten die gewoon in, met een busje al die, uh, die feestenten afgaan. En dan gewoon een, uh, een weekend lang of vier, vijf dagen lang feest. En daarna is het weer gewoon een jaar stil. Ik heb ja. ja. afgelopen vrijdag Thomas van Groningen nog even. Die natuurlijk ook voor uh, de carnaval eventjes ja. een paar dagen carnavalsartiest wordt. Dan wordt hij ja En hij zegt, ja, we gaan met een bus met vrienden gaan wij al die, uh, die optredens af. Dan drinken we gratis. We hebben een chauffeur die ons rondrijdt. We huren die bus aan het eind van het carnaval. Hebben we die bus en de drankjes voor ons hebben we betaald? Hebben wij een heel leuk carnaval gehad en heeft het ons geen cent gekost? Maar ook geen euro opgeleverd. Dat ja, is geweldig, toch? Ik echt leuk. Het is puur uit hobby dat er, dat er een beetje door het land gereden wordt. Maar dat is ook jouw doel uiteindelijk, Jelte? Ja, ik vind wel lachen. Ja. Ik merk nu dat ik uh, na zo'n optreden zonder microfoon dat het prima gaat. Dus ja. dat, uh, dat wil ik nog wel een keertje doen. Ja, ik vind het echt lachen. Nou dat. goed zo. Uh, Jelte van der Groot, de Grote, beelden die uh, zullen. Uh, ik denk vandaag wel ergens. Ja, toch die moeten op. er vandaag zijn. Het uh, 538, houdt even in de gaten. Onze socials, radio 538 op Instagram bijvoorbeeld. Dan kun je kijken hoe Jelte daar te Ging en uh, ja, eigenlijk gewoon uh, de herenmeester van ja, de markt is. Ja, gat had ik echt <laughs> helemaal onder de duim. Als was in je handen. <laughs> ja. Oké, okay, tien voor half acht in de vijftien ochtend show met Wild Styles. clouds gone away. a day. We have waited far too long. It's time to let it out. You know what it's about. Dan moet je ook af en toe zomerplaat draaien. De Year of Summer Wild Styles en Niels Scheuzenbroek. En voor de mensen die aasen op die zonvakantie... en kan melden zo rond kwart over acht... dan gaat de prijs eruit. Oh, ja. Dus dan weet je het vast. Uh, Zometeen meteen het laatste nieuws van Anne-Marie. Ja, een carnavalsvereniging is op het nippertje ontsnapt... aan een financiële ramp. Wat er is gebeurd, hoor je zo. NCOI is al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. Met praktijkgerichte opleidingen...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 Nu bij Spar een combi-deal. Zo lekker en zo voordelig. Spa, sap of smoothie en Melk en die breker voor maar 3,50. Tot snel bij jouw Spar in de Buurt. Van de spannendste Champions League-avondjes... tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is. Met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en biefie die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.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 Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week reuze rozijnenbollen. Zak vier stuks, nu voor maar 1 euro. Joma Salades, bakje 175 gram. 2 plus 1 gratis. En Campina of OptiMel, pak 1 liter. Nu 3 voor 4 euro. Amazon presenteert Sam en zijn day. Sam had al drie jaar niet meer gesquat. Als hij moest kiezen tussen de trap en de roltrap, dan nam hij de lift...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 Lekker wij Maak het mooier. Ja, goedemorgen. Er trekken stevige buien over het land. Lokaal met kans op onweer hagel en zelfs natte sneeuw. Een stevige westenwind erbij. En de temperatuur vandaag is 7 graden. En dan de files, waar die staan weet Rick. Begin op de A1, de apeldoorn bij Apeldoorn-Zuid, 34 minuten vertraging. A7, Hoorn-Zaanstad bij Pummerend-Zuid, 24. En één flitser op de A9, Haarlem-Alkmaar bij Heilo, 69.1. Het is 1 voor half acht, de hoofdpunten van het nieuws... Annemarie, goedemorgen. Goedemorgen. Werknemers van de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat die voeren vanmorgen actie onder meer bij de Koentunnel en ook op de A7 en de A9. En dat betekent dat spitsstroken minder snel open gaan. En het kan dus daardoor ook wat drukker zijn op de weg. Internetklanten van Odido die stappen over naar andere providers sinds bekend is geworden dat, het, dat er een groot datalek was. zijn er honderden drie keer zoveel als begin deze maand. Dat zegt een overstap. Zo gaat lekker. Overstapsite tegen het AD. Het is helemaal niet zo moeilijk woord. Bij een grote brand in de Amsterdamse wijk de pijp zijn meerdere mensen gewond. Geraakt het vuur in het winkelpand met huizen erboven is grotendeels onder controle. De brandweer doet sloopwerk om ook bij de laatste brandwaar haarder te komen. En dan uh, gaan we naar iets anders, want carnavalsvereniging De Deurzakkers in het Gelderse Ooi is op het nippertje ontsnapt aan een kleine financiële ramp. Ja, de munten waarmee carnavalsvierders dit jaar hun biertjes moesten afrekenen, die bleken namelijk wel heel makkelijk te vinden op internet voor een Oh. Um, ja, bij CV de deurzakkers waren ze namelijk even vergeten hun eigen logo erop te drukken. Waardoor die carnavalsmunt eigenlijk er eigenlijk hetzelfde uitziet als die goedkope muntjes die je online dus kunt krijgen. Eén ja. um, foto en hulp van een AI-zoekmachine die leidde naar meerdere websites. Waar de munten per duizend stuks te bestellen waren voor het letterlijk bedrag van 17,95 euro. Oh, zo, dat drinkt lekker door. Ja, ja inderdaad. Dat is uitgerekend 1,7 cent per biertje. Maar even dan, uh, want je, je krijgt dan die muntjes voor het eerst te zien op uh, vrijdag vrijdagavond, Denk ik, als het ja. carnaval beetje ja, ja. begint. Dus dan zou je ze vrijdagavond als een gek moeten bestellen. En dan heb je ze maandag of dinsdag heb je ze in huis. Als je een beetje geluk hebt. Ja, ik begreep dat een tipgever een week voor carnaval uh, dit Juist. heeft. Ja, uh, ah, Waarschijnlijk een week, dus toen dus waarschijnlijk je... een week ah, voor carnaval. Maar daar benadeel je, je dan of... zo'n vereniging zelf zo, verschrikkelijk ja. mee, man. Ja. Dan ja, ja, ja. En dan sta je daar wel te feesten, dan ben je een hufter, zeg. Ja, dat ben een ja. ja, Aan de andere kant, een biertje kost tegenwoordig ook gewoon 3,50. Dus het is zo echt zo duur geworden. Is het 3,50? Ja, ja, ik weet niet of het daar bij hun ook 3,50 was. Maar ik zag in een kielergat, was het gewoon 3,50 voor een pilsje. Maar dat is nog want ik heb, uh, je komt hogere prijzen tegen. Ik was uh, afgelopen zaterdag op uh, broodrooster. Dat een bleek uit, ja, dat bleek een hip housefeest. Wat, ik dat deed. Ja, wat ja, hebben die ja, hip housefeesten toch dan een ja. gekke naam? Ja, ja, vroeger was het gewoon uh, Reef the City ja. of uh, nee, nou, uh, House Nation. Maar, uh, maar tegenwoordig uh, moet je echt uh, pannenkoek... Smeerpoes. Uh, uh, Smeerboest. <laughs> uh, staafmixer. Ja. Maar ik was op, uh, op Broodrooster. Was in de Laurenskerk volgens mij in, uh, in Rotterdam. Te uh, gekke locatie. En uh, wie kwam je ophalen? Wie kon, dat was gewoon de taxidirect. Ja. Nee, maar vond ik, ja, ik vond het heel schappelijk. Dat begon middags om half vijf of zo, tot s'avonds elf uur. Ik vind het fantastisch voor een, voor een housefeest. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, en om elf uur uh, was het klaar. En jongens, tot de volgende keer. Maar het was ik... ook echt deur dicht en doei. Ja, en de groeten, ja. En de gast stond er weer natuurlijk uh, de kosten daar zo. Maar uh, daar betaal ik voor een colaatje light vijf euro. Oh. Nee, en dat joh. vind ik gewoon echt schofdraacht. Ja, dat, dat is wel veel echt, geld, ja. Ja, dat is echt schofdraacht veel. En er was echt zo'n zo zo zo mini bekertje dat zit 0,2 euh, liter. Ja. Dus dat was gewoon echt niks. 200 milliliter. Nee, nee. Ja. Ja, dat kan echt inderdaad niet. En dan is 1,7 cent fijner. En ik was daar op een <laughs> gegeven moment ik sta daar te bestellen en ik krijg ineens zo'n hele grote hand op mijn rug. Oh. En zegt: "Jij ja, hier." Ik denk, jij hier? Ik denk, ja. Ik ja, ik hier, ja. ja. Wie denkt u dat dat was? Een hele grote hand. Oh, ja, het was een bekende Nederlander. Maar een hele grote hand. Een heel, maar echt een klauw. Dat je echt denkt zo. Uh, wow! Snelde um, bolletjes. Nee. Dares van de Geest? Nee. Oh. Want die is wel van de house, ja. ja. Ja, die is zeker van de house. Maar dit, de, ik had hem eigenlijk daar niet verwacht. Maar het was, hoe heet die darter? Michael van Gerwen. Oh, oh. heel joh. Ja. En uh, hij, me, hij keek me heel uh, vrolijk aan, zeg maar. Ah, <laughs> ja, naar ze zin. Volgens mij, kijk, Jalt ja, is, uh, ja, ik weet niet of je nu, maar vroeger was jij natuurlijk een. Een hauser. en ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet wat je op doet. Ik, ik ging hey, wel uit uit. Ja. En jij, ging, jij nam ook wel eens ja. iets toch zeker ja, absoluut. Ja. Maar jullie als, je, als, je, als jij wat hebt genomen, weet je wel, een pilletje of een, een snuifje, <lacht> nou, zo ver ging het ook. <lacht> niet goed. Ja, ja, ja. Nou ja, niet een, een nee, trek van een joint, nee, hè, nee, maar gewoon nee, nee. wel een pilletje, zeg maar. Jullie, dan vraag je ook aan anderen, weet je wel, hoe komt die bij je pinnels wat hebben jullie daar een taal voor? Zit je er lekker in? Hoe gaat hij? Ja, nee, dat een beetje, hè? Hey. Dus die Michael van Gerwen zegt: zit je er lekker in? <lacht> <lacht> maar ik ben broodje nuchter. Ik drink geen druppel. Ik Jij drinkt gebruik... het echt niet, hè? Ik drink geen druppel. Van ik... broodrooster. Ja. <lacht> nou Ja. Ik gebruik, ik heb nog nooit van mijn leven uh, ecstasy gebruikt of koken. Maar dan <lacht> is zo'n feest wel want Iedereen is daar van de wereld. Rick. Ik vind het juist fantastisch leuk, want ik zie al die mensen die zelf. Oh, die hebben het allemaal naar de zin. Ja, weet ja. je, zijn ze doen allemaal gek? en ze dan een beetje sexy te dansen?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 Take a chance up waiting. It ain't over till it's over Lenny Kravitz. In de vijfde tochtend show om elf over half acht morgen. Uh, ja, we hebben het kan je bijna niet ontgaan zijn als je om je heen kijkt. Ook hoeveel mensen er op dit moment omvallen. te maken met een officiële griepepidemie in Nederland...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 <laughs> Je mag het zeggen, hoor. Ja. <laughs> Dennis, de, de griepepidemie. Toch eventjes. Wanneer ja. spreken we over een griepepidemie en wat maakt deze anders dan die andere griepjes? Een griepepidemie eh, wordt gezegd als er uh, meer dan. Ik, ik weet het getal niet uit mijn hoofd. Er moet een aantal uh, patiënten per zoveel inwoners in het land uh, ziek zijn. En uh, ja, het griepvirus is, komt elk jaar terug.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 Ja. Ja. Dat was wel een snel zeggen. <je> GELACH. <longtime became crouche> ja. well, ik heb Belankt, hier... Ik <gelekk Fenrisen> de ik ja. De uitslagen van het onderzoek. GELACH. Nou hadden wij hier, vorige week hadden wij een bericht in het nieuws dat ging over het aanmaken van, uh, van snot. En ja. we waren nogal verbaasd over de hoeveelheid snot. Is, iets van 6 liter of zo toch? 5 oh. liter op het moment dat je verkouden bent. Ja, normaal gesproken een kopje.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 Bij mannen. Ja, bij mannen komt het altijd zwaarder aan dan bij vrouwen, ja, ja, mannen mannengriep is ja. ook echt bewezen ongelooflijk zwaar. Ja. Dennis, fijn je, je gesproken Ik ja. zou ja. zeggen... Uh... Nee, nee, dankjewel, uh, dokter. Blijf gezond, fijn je gesproken Ja, ja oké. Okay. Okay. Dennis Cox, de KNO-arts, even over dit... ja, van de sterren, hè? Ja, van de ja. sterren. Ja, het blijft die hoop toch altijd een dokter die zegt van... Weet je wat je moet doen? Je moet dit of dat eten... En dan ja, heb je nergens klaar, last van. Maken. Ja. Het, ja, je blijft erop hopen. Ondermiddeltje is er niet, ook dit jaar dik. 13 voor 8, dit is de al van 538. Straks hebben wij trouwens over vitamine D gesproken. Hallo. Een tripje naar de zon dat we weg mogen geven. Je gaat naar een prachtige zonbestemming tijdens onze zomerweken. Tip in de nacht voor ik je stem. Voelt het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zocht op dat het bent. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aan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 Zorg voor mij. Gaat het goed. Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En stond ga ik slecht, en maar alleen niet in de leegte. Door die even aan je ja, dag. Dus ik fluister je naam heel zo. En ik laat je niet los. Laat je niet los. Ik laat je niet gaan.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 That gave us life zeggen dat ze aanstaande vrijdag hier bij ons te gast zijn in de ochtendshows. Ze hebben dan een uh, nieuwe single uit en de spelers worden allereerste keer live bij we ons. We hebben de primeur. De ochtend... nee, we de primeur. primeur. Oh, een primeur is zo mooi. Een heerlijke primeur van uh, direct. We hadden sowieso al de primeur als het gaat om uh, ja, de, de, de teasers uh, die wij... Uh, de, nou ja, dan kan je een stukje laten horen van de plaats zoals die gaat klinken. Uh, wij kregen afgelopen vrijdag kregen we deze snippet. Daar kan je nog niet zo heel erg veel mee. Uh, niet heel nee. veel. Nou ja, je weet wel dat het een beetje de bombastische kant op ja, gaat. De hele band doet mee. Ja, dat denk ik wel. En uh, gisteren hebben wij uh, wederom van de Direct dit ontvangen. Ja, ja. ja. dat is uh, wat we tot nu toe weten als het gaat om de nieuwe single. Eigenlijk nog vrij weinig, maar ik denk wel dat het een goed liedje wordt. Ja, Rick heeft hem al gehoord. Ja, ik mag niet... Ik heb zelfs een opname gemaakt. Een geheime opname. Nee. Nee, toch? Ja, maar... Ja. Daar moet ik mee laten horen. Ja, nou, dan moet ik eerst paar... is ook een Ricksnippet dan. Nou, ja, ik ga nu niet eens zo zoeken, want misschien moet ik een oh. ander geluidsfragment <lacht> openen. Want niet uh... nee, wat, uh, oh. ja. opname, maar gewoon voor thuis. Ja. <lacht> maar vannacht uh, van half drie. <lacht> half drie. <lacht> maar omschrijven eens wat je gehoord ja, hebt. Ja, want, gewoon een waanzinnig, misschien wel de beste direct plaat aller tijden. Maar is het weer een beetje zo emotioneel, weet je wel. Nou ja, ja uh, zeker. Ja, we, ja. ja. Oh, mooi man. Ja. Ik vind het dus altijd echt... grappig dat heel veel mensen die. Ik bedoel, de liedjes van Direct die zijn geweldig, maar de teksten zijn over het algemeen best wel een beetje ingewikkeld. Best ingewikkeld. Ik ja. zing niet makkelijk mee. Nou, nee? dat, dat viel me heel dat erg op bij die kuipconcerten. Je hebt natuurlijk van die concerten. Iedereen zingt dan bepaalde liedjes van ja. voor tot achter mee. Dat, bij Direct gebeurt dat niet. De, ze zijn toch te ingewikkeld. De teksten. Uh, Marcel is de enige die ze kent. Die kent Zelfs daar. Zeg men. Nou, als je benieuwd bent hoe die klinkt, de nieuwe single van Direct. aanstaande vrijdagochtend luisteren, maar dan was je toch een verplan de Want dan zijn ze hier en spelen ze hem live.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 Fans van Laanzinnig Voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor eens ster Beter Leven Slagersrookhorst. Deze week nergens goedkoper: 275 gram maar 1,69. Geslaagd rijstje. Ja, zicht dat! Fans van Voordeel, Aldi. Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?